Nou, we gaan het maar weer eens een keer proberen deze week. De afwasshow, aflevering nummer 667. Het is de aflevering van 14 november 2014. Luisteraars, goedenavond. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poeter Afwasshow. Radio te schrijven deze week, dat is een hele mooie hoor, dat is een hele mooie. Het is afkomstig uit augustus 66. Het stond in de top 40 en het werd nummertje 3. En uh, ze stonden maar liefst 14 weken genoteerd. We hebben het hier over Los Bravos, Spaans uh, Spaanse handen. Het is gewoon een Engels groepje dacht ik. Hier is Black is Black. Black is Black, white power, ik kom je halen. My baby back. It's great, it's great. Don't need time To see me again Ik vind ze maar het best mooi hoor. Black is blijven, Jordan los, bravos! De koek is in de borden, de koek in de karassen. In die, die weg, jij was af. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Nou, elke dag niet hoor, elke doe dag, dag, doe dag niet. Af en toe is. Nou, dat was de Affashow. De, de dat was de te Maar er ging even wat dingetjes fout. Ik zat wat een beetje te klooien hier met de cv spelers Het is allemaal oude rotzo hier op een paar dingetjes na. Dus dan gaat er wel eens wat fout. Nou, goedenavond allemaal. Je luistert weer naar de Affashow. De tweede alweer op rij. En uh, wat gaan we allemaal doen vanavond? Nou, we hebben muziek. Als het goed is van Terry Steffert. Willy Tax, Foxy. Uh, twee leuke, is een hele mooie van Tavares. Disco muziek dus. We hebben de top 40 van 17 november 1973, van 41 jaar geleden dus. We hebben uiteraard Weet Je Nog Wel, met wat ditjes en datjes uit het verleden vandaan. We hebben nog een nieuwsoverzicht in de vorm van de krant. We hebben muziek van de Small Faces, van de Casuals, van Barkley, James Harvest, ook zo'n mooi plaatje. Lindsay de Paul, die onlangs overleden is, komt nog voorbij. De Iceley Brothers en Lina Lovitz, een beetje zo'n zo punk plaatje was dat. En zelfs de Small Faces komen ook nog voorbij en we hebben uiteraard nog van allerlei... Nog meer dingetjes en zo. Uh, ik vind dat ik alweer veel te veel gepraat heb. Oh ja, we hebben trouwens een nieuw studio klok. Dat is een oude autoloze, uh, maar die schijnt het nog goed te doen. Want die vorige van die IKEA van een euro, die is alweer te zielen. Ik had het klokje op 7 uur gezet, dus het is nu 5 over 7. Dus we hebben nog 55 minuten te gaan in de show. Dus we gaan maar even gauw muziek draaien. Oh jee, yeah, oh jee, yeah, wat er nu weer. Met twee linkerhanden. Hier is het Norland Trio. Ik kan geen kikker van de kanten. Goedenavond, dit is de Avast Ik werd geboren op een bruiloftsfeest. Daar was mijn moeder toen naartoe geweest. Maar plotseling kwam ik daar geest, Een feest in duigen, ik de daden, en zo werd mijn vader vader. En van die tijd af gaat het plaat verkeerd. Ik kreeg een windbox van mijn oude heer. De klappen op mijn bipsje doen nog zeer. Want ik zo We hebben hier een bel hangen en dan moet je een rondje geven. Een rondje water hoor, want we houden het hier wel een beetje gezellig in de afershow natuurlijk. Uh, je hoorde het Lowland Trio en ik kan geen kikker van de kant af duwen. Administratiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. We gaan terug naar de 60s met hele mooie muziek van de Small Faces. Volgens mij komt dit uit 1967. Het is allemaal getiteld Tin Soul Goedenavond, jullie zijn in de show Tot de klok van de wacht. Jaren 60 muziek hè? van de Small Faces. Ik dacht uit 67 hoor, maar ik zeg het wel even uit mijn hoofd. Uh, oh ja, het is hier weer een beetje tijd voor. Hè? We zullen zeggen wat de biertjes erbij gaan pakken. De krant, de krant, de krant. De krant. De krant. Sinterklaas is zaterdag met de pakjesboot aangekomen in Gouda. Hij werd opgewacht door zijn Pieten. Daar zijn dit jaar behalve zwarte pieten en de aangekondigde stroopwafel en kaaspieten ook een paar witte en clownspieten bij. Sinterklaas zette iets voor half een voet aan wal en ging vervolgens op zijn paad, Paard Amerigo, op weg naar het stadhuis op het Marktplein. Langs de route stonden ondanks de regen duizenden mensen, waaronder natuurlijk veel kinderen. In het stadhuis geeft Sinterklaas na de intocht een persconferentie, die kun je trouwens live volgen. We wonden het allemaal een fantastische intocht, aldus de Sint. Hij was blij dat zoveel kinderen en pieten hem stonden op te wachten. Hij zei niets te hebben meegekregen van eventuele onrust op de markt, want we waren zelf een beetje verdwaald, zei hij. Er is een hoop gedoe geweest, zei hij, maar Sinterklaas zegt altijd, het komt altijd helemaal weer goed. De Franse autoriteiten zijn gestopt met de zoektocht naar de katachtige ten oosten van Parijs. Het dier werd aanvankelijk aangezien voor een tijger, maar uit de nieuwe analyse van de pootafdrukken blijkt dat het om een ongevaarlijke katachtige gaat. Dat meldt een Franse media zaterdag. Het dier werd donderdag voor het eerst gefotografeerd op een parkeerplaats van een supermarkt in Montreverin. Het werd voor de tijger aangezien. De bevolking van de streek kreeg daarop advies zich aan Advies zich alleen per auto te verplaatsen en de beboste gebieden te vermijden. De krant. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA wacht vol spanning af op het teken van leven van de file. Maar waarschijnlijk duurt het nog dagen voordat dat komeetlander weer contact met de aarde opneemt. Dat heeft de ESA-missieleider Paola Ferry zaterdag gezegd. Piela bevindt zich op de komeet 67P Kurumivi, nog een mooi, moeilijk woord, Gerazomico, grotendeels in de schaduw. Daardoor duurt het veel langer voor zijn accu met behulp van de zon is opgeladen dan de bedoeling was. ESA heeft geprobeerd of de komeetlanders zijn zonnepanelen in een gunstige hoek ten opzichte van de zon kan draaien. Maar of dat een verbetering brengt is een beetje onduidelijk. De tsunami waarschuwing voor de beving ten, ten noordoosten van Indonesië is alweer ingetrokken. De waarschuwing werd gegeven naar een zware, aardbeving, of een zware zeebeving in de grote oceaan. Met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Er is geen grote schade gemeld. Het Nederlands elftal is zaterdagmiddag met de fitte selectie begonnen aan de laatste training voor de duel met Letland in de EK-kwalificatie. Bondscoach Guus Hidding kon in het stadion van AZ beschikken over al zijn 23 internationals. Hij hield zijn plannen voor de krachtmeting van zondag met de nummer 99 van de wereldranglijst in Amsterdam Arena. Geheim, de media mochten alleen het eerste kwartiertje van de oefensessie bijwonen. De langste man van de wereld en de kleinste man van de wereld hebben elkaar donderdag in Londen ontmoet. De Turk Sultan Kozen is 2,51 meter en uh, nee hij is 2,51 langer dan de Nepalese Sandra Bangudi Dangi. En die is niet groter dan 54,6 centimeter. En dat allemaal in het kader van de Guinness World Recorddag waarop de 60ste verjaardag van het gelijknamige boek werd gevierd. Nou, nog een beetje weersverwachting dan. Geleidelijk wordt het op steeds plaatsen meer droog. Er is veel bewolking en met name in het zuidwesten en het noorden regent het nog van tijd tot tijd. Elders is het meest droog in het zuidwesten, kan het later zelfs wat opklaren. De middagtemperaturen worden graad of elf. De zwak, zwakke tot matige wind is zuidoost. In Zeeland is de wind zuidwest en dat gebeurt later overal. Komende nacht kan de bewolking... Bewol, bewolking... Moeilijk woord, hè, dat is nog moeilijk. Hè? Die kan hier en daar wat opbreken, of wat breken. En daar wat dat niet gebeurt, daar komt zelfs wat een beetje mis. Dus we hebben allemaal weer wat hoor. In de loop van de nacht gaat het in het oosten regenen. De minimum temperatuur ligt rond de 7 graden. Zo, de krantentune is onderhand al twee keer gedraaid, dus we stoppen er maar een beetje mee. Oh, deze gaat ook gelijk al zingen. Maar een mooi plaatje van de casuals. En hier is Jezeme. Met de Avastshow met Ferry. Een heel bijzonder plaatje, een heel bijzonder plaatje. Barclay James Harvest. En uh, die bezong alle titels van de Beatles. Hé, hey, dat rijmt nog ook. Els heb je goed opgelet en dan kan je nu het hele uh, muziekvocabulaire van de Beatles. Nou, je luistert naar de Harvest show en uh, dikke baan die is in zware slaap verzonken, want die is vannacht op stap geweest. Ja. Eerst zat hij in het gevangen en toen kwam hij vrij en toen is hij even gaan stappen met de boys. Zeg momenteel, is het hier al vijf voor half acht. Hier is share if you could turn back time. Ja, kom dat maar. If I could turn back time. If I could. I said the things I said. Rides I couldn't have like it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to for you. I didn't I've been drove it deep in my heart. When you walk out that door, I swore that I Het is weer fraaiehels, ik ben de top 40 uitdraai kwijt. Ja, heb jij die wel uitgeprint? Oh, zie, je hebt ze maar mij gegeven. Nou, dan moeten we zo meteen nog maar eens even hard gaan zoeken. Want als we straks die top 40 willen doen van 41 jaar geleden, dan hebben we die natuurlijk wel nodig. Nu nog niet, maar straks wel. Boom, boom, Weet je nog wel wat dingetjes en feitjes uit het verleden? Nou, we zullen eens even gaan kijken wat er allemaal te doen was vandaag. In 1971 vandaag opent koning toen nog Juliana de Haringvlietdam En die ligt tussen Vorne in Goeree. En diezelfde koningin Juliana opent zes jaar later, in 1977, de drechttunnel bij Dordrecht. In 1900 vandaag werd de eredivisieclub NEC uit Nijmegen opgericht. En in 1492, Christoffel Columbus maakt in zijn scheepsjournaal notitie van een curieus gebruik onder de Indianen. Het gebruik van tabak. Ja, lekker hoor. En in 1904, Gillette verwerft het patent op het veiligheidsscheermes. Dat gebruikt ondergetekenen nog steeds trouwens. In 1971, Intel introduceert de 4004 microcompressor voor microcomputers. En daar werken ze nu, nu, nu eigenlijk nog steeds mee, hè? En in 2005 de schildpad Harriet, die wordt 175 jaar. En waarschijnlijk is ze daarmee het oudste levens, levende dier ter wereld. Er werden ook mensen geboren vandaag. In 1891 werd Erwin Rommel geboren. Hij was een Duits veldmaarschalk, met name met, met tanksbataillons, dacht ik. Uh, hij overleed in 1944, waarschijnlijk denk ik zelfmoord. Jan Terlouw is vandaag jarig. Hij was natuurlijk ooit de politiek leider van D66. Maar meer beroemd is hij nog als kinderboekschrijver en fysicus. Uh, Gerard van der Lem is vandaag jarig. Hij is geboren in 1952. Hij is een Nederlands voetballer en voetbaltrainer. Leo van Vliet, Nederlands wielrenner. Uit 1955 is vandaag jarig. En de schaatser Diep Kramer is jarig. Hij werd drie jaar later als Leo van Vliet geboren, namelijk in 1957. John Heitinga is vandaag jarig, daar heb ik nooit meer wat van gehoord, maar ik volg voetbal, voetbal niet zo hoor. Hij komt uit 1983, lekker jong broekje nog. En Petula Clark, een van mijn favoriete Britse zangeressen. Zij is vandaag jarig en ze werd geboren in 1932, dus dat is inmiddels al een hele oude dame geworden. Mensen die vandaag overleden, in 1934 de grondlegger van V&D, oftewel Vroom en Dreesman, Anton Dreesman. Hij is geboren in 1934, hij werd 80 jaar oud. Koen van Vrijberg de Koning, oftewel Johnny uit Vlodder. Hij overleed zeer plotseling op 47-jarige leeftijd in 1997. In 655, alsof het de dag van gisteren was. De koning van Mercia die overleed. En zijn naam was Penda. Het was het feest, was uh, hier staat weer dat de verjaardag van schildpad Harriet. Die hadden we al gehad, natuurlijk. In België is het vandaag feest. Het is Koningsdag. Het is de naamdag van de heilige Leopold in de Gemaanse kalender en Albert in de gewone kalender. En het is ook feest in de Duitsstalige gemeenschap van België. Er staat helaas niet bij waarom dat is. Nou, dat hebben we dan ook wel weer gehad. Voor mijn gevoel een beetje een kort beetje nog wel. Nou ja, des tijd is er meer voor de muziek. <mulg> Lindsay Dippel, ergens uit het begin jaren 70, ze is kort geleden overleden. Hier is Sugar Me. Show me. Er zijn wel mooie klantjes die je oren vervullen, die deze zaterdagavond weer de speakers uitgallen van je stereo-meubel uh, of gewoon lekker via de laptop of via een koptelefoon, maak het allemaal uit. Je hoorde de IJsley Brothers en Who's That Lady en daarvoor was het even op mijn speakbriefje kijken. Oh ja, tuurlijk, Lindsay Paul, onlangs nog overleden. Ja, onlangs nog overleden, je kan het natuurlijk maar één keer, maar dat is weer een ander. Eh, uh, zometeen gaan we je even de top 40 voor je doen, maar eerst nog even dit. Een beetje terug naar de punttijd. Hier is Lena Lovitz En ja, Zo luisteraars van de Show, het is weer tijd geworden voor een overzicht van de Nederlandse Top 40. Maar dan wel van 41 jaar geleden. Vond ik ook wel weer eens een leuk jaartal om op te zoeken voor je. We hebben het gekopieerd uit het grote Top 40 boek wat we hier voor ons hebben liggen. Uh, Els dan beter op de kopieerkwaliteit letten. Eerst maar eens even de nieuwkomers. Op 36 komt nieuw binnen Get Up Stand Up, een extra armschijf van The Walkers. Op 34, waar ging je heen van Kok van de Palm? Op 32 komt binnen mijn Freunde Sinti Troijme van Vicky Leandros. Sampati van Santana, een bekend nummertje, komt nieuw binnen op nummer 31, volgens mij al eerder uitgebracht. Verliefd, verloofd en getrouwd van Frankie Mirella, een populair duo destijds, komt nieuw binnen op nummertje 29. En op 27 Lille van Nico Haak en zijn Paniksaiers, en dat was tevens de hoogste nieuwkomer. Even naar de top 10 toe, de old-fashioned way van Charles voren. Die zakt van 5 naar het nummer 10. Een lied voor kinderen van, van Dimitri van Toren in de zevende week van 6 naar 9. Wawoka van Redbone in de vijfde week van 4 naar 8. Jimmy Boudewijn de Groot in de vijfde week een ex-alarmschijf. Die even kijken, ik kan ze heel slecht lezen. Die gaat van 8 naar 7. Ik ben met Juntje weer kwijt hoor. Die moet ik eens een keer op de key drukken, dan gaat het allemaal wat makkelijker. La Paloma AD van Mireille Mathieu in de vierde week van 7 naar 6. Fotograaf van Ringo Starr, de drummer van de Beatles destijds. In de derde week een ex alarmschijf gaat van 10 naar 5. Sjöne Smetsen Aus Arcadia van Demus Roussos in de derde week stijgt door van 9 naar 4. Angie van de Rolling Stones de week daarvoor nog de trotse aanvoerder, dus op nummer 1. Die zakt van 1 naar 3 in de elfde week. Het is weer voorbij die mooie zomer. Van Gerard Cox, wereldberoemd geworden, dat nummer eigenlijk hè? Zes weken genoteerd en is op twee blijven staan. En van drie, nummer nummertje één. De Oude Hoys. Ja, uit de jaren zestig hebben ze veel hits gemaakt. Maar ze, in de jaren zeventig konden ze er ook wat van. De D dat. Ik moet even kijken welke cd-speler die eigenlijk zit. Ik heb geen idee. We gaan maar wel proberen. Dan horen jullie het vanzelf of jullie horen helemaal niks. The day that Curly Billy shut down Crazy Sam McKee. Een van de langste titels, denk ik, in de top 40. Hier zijn de Hollies nieuw op nummer 1. 1-1-1 Nummer 1 van de top 40 van 17 november 1973, de Day That Curly Billy Showdown Crazy Sammy Key. We will, we will, rock you! Meer nieuws van de vierkante appelsap Drive In Show! Vandaag is de rijdende afwasmachine bij de intocht van Sinterkloer en zijn zwarte werksters. Na de intocht is het de wedstrijd Witje Zwarte Werkster met Witte Reus, het krachtigste afwasmiddel voor al uw zwarte werksters. Aanmelden kunt je bij DJ Dikkebaan. Voor de afwasmachine wordt gezorgd. De muziek is uitsluitend van CD, daar zwarte vinylplaatjes voor verwarring zouden kunnen zorgen. De presentatie gebeurt in het zwart door Tom Plassos. Voor boeking in het wit belt u met de Nederlandse publieke omroep. Voor de zwarte vierkante drijf-in inshow belt u met de poedel van de buurvrouw. Te bereiken via de website www.ikbentehuurperuur.nl Oh, het is tijd geworden voor het twee leuk deze week. Twee opnametjes van de discogroep Tavares. Eerst moet donut en dan heaven must be missing an angel. Veel plezier. Zo, dit is de hele lange disco-uitvoering van Heaven Must Be Missing In Angel van Tavares. Dus die gaan we een beetje wegdraaien, want ik wil nog één plaatje zo meteen voor je draaien. Want het zit er bijna alweer op, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, dat was aflevering nummer 367 of zoiets. Ik doe maar wat hoor, volgens mij zijn er te veel en veel meer. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Het was de zaterdagse aflevering van Even met Bespeech. Het is vandaag 15 november. En het klokje van gehoorzaamheid tikt maar door, want het is al drie minuten voor de klok van acht uur als ik het, het niet zo goed zie. Nou, maakt dat niet zo gek vooruit, uit, want dat wordt toch allemaal opgenomen. En dan duurt die podcast maar een paar minuten langer. Uh, hoe noemen ze dat? Dikke lul drie bier dan. Uh, mag je eigenlijk niet zeggen, maar toch voor de microfoon. Zeg, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik laat je achter met uh, een nummertje. Dacht ik uit 1979. Ja, zoiets, hè, denk ik. Met Foxy Cat on. Ik vind er eigenlijk helemaal niks aan, maar ja, je moet af en toe eens wat anders draaien. Hè. Je moet je publiek tevreden houden. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een andere keer, Dag. Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: Dat is Toetekenoeris Afwas Show.